Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Alle huishoudens in Leeuwarden en omgeving hebben weer stroom. Vanmiddag ontstond er een stroomstoring toen een schip tegen hoogspanningskabels voer... op het Van Haringsmakanaal tussen Franeker en Leeuwarden. Zo'n 25.000 huizen zaten vervolgens urenlang zonder stroom. Winkels gingen eerder dicht en meerdere bruggen bleven gesloten voor boten. Netbeheerder Tennet gaat de beschadigde lijnen vannacht of morgen verwijderen. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties... veroordeelt de Israëlische aanvallen op het Nasser-ziekenhuis... vanochtend in de zuidelijke stad Ghaan Yunis in Gaza. Hij spreekt van moorden die volgens hem aantonen... hoeveel gevaar medisch personeel en journalisten lopen. Bij de bombardementen werden twintig mensen gedood... onder wie vijf journalisten. Artsen zonder grenzen benadrukt dat het ziekenhuis... het enige medisch centrum is in die omgeving dat nog functioneert. De Israëlische premier Netanyahu spreekt van een tragisch ongeluk en zegt dat er een onderzoek is ingesteld. Twee oud-bandleden van The Police hebben de Britse artiest Sting aangeklaagd. Gitarist Andy Summers en drummer Stuart Copeland zeggen dat ze recht hebben op miljoenen ponden aan royalties voor hun aandeel in de muziek, maar dat ze die nooit hebben gekregen, melden Britse media. De drie zouden meerdere keren hebben geprobeerd om er onderling uit te komen met advocaten, maar dat is niet gelukt. En dus zijn Summers en Copeland naar de rechtergestad in Londen. De police werd opgericht in 1977. In de jaren 80 ging de band uit elkaar. Sting is een van de meest succesvolle artiesten ter wereld. Door koperdiefstal is het treinverkeer rond Zwolle nog tot half twaalf vanavond flink ontregeld. Tussen Zwolle en Kampen rijden er geen treinen. Van Zwolle naar Amersfoort en Lelystad rijden alleen intercities. Dan het weer het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook bewolking. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Play it loud.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 onderbreken dit ja. nummer. Ja, ik geloof dat we hem al gedraaid hebben. <laughs> wat, Excuses. Wat <laughs> Welkom maar bij dat, U2. Ja. Ja, daar gaat van alles mis. Ja, nee, dat maar dat is het leuke. Ja, Precies, dat is het nadeel. En het leuke ook weer van uh, ja. Radio. Hè? Ja. Ik denk, dit klinkt niet als zo. Nee, ik ging al aan mezelf twijfelen van... ik heb <laughs> toch alles klaargezet. En toen haalde ik het er weer uit. En, en toen ja, ging ik weer terug naar... Ja, dat nummer wat dus al draaide, schijnbaar. We gaan nu luisteren naar Sabbat. En we komen zo weer bij jullie <laughs> <weer> terug. <laughs> Ja, welkom terug na een uh, beetje een rommelige start. <laughs> twee nummers in één. Ja, echt hè. Ging niet oh, helemaal lekker. We begonnen met, uh, ja, waar we mee eindigden. <laughs> <Ja. d> <laughs> echt hè. <laughs> ik had het gewoon niet in de gaten joh. Echt hè? Dus Dat nee, jij ja. opletten. Het <laughs> zal de warmte klinkt, zijn. Dit, dit klinkt niet dat Sabbat is. Nee. Maar je luisterde de deur naar Sabbat die ja. we twee maanden geleden zaten draaien. Maar toen ik de CD vergeten was, optie. En nu. Dus ja, we maken allemaal foutjes, ja. maar dat blijft het leuk. Dat is waar, dat is waar. Als we nou eens dus een keer die airco maken, dan kan ik me wel beter focussen, zeg maar. Ja. Nee, maar dat maar gebeurt niet meer. Het is, nog, het is nee. nog even lekker zomers. Ja, dat is waar. Uh, ja, inderdaad, welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Ja, welkom. Uh, ik zei het net verkeerd, de, de Instagram pagina moet zijn Play It loud underscore. underscore Underground ZFM. Dat ah, is hem. Kijk, zie je hem ook een foutje? Ja, ik, ik zette de underscores <laughs> iets te laat neer. Uh, kan gebeuren. Uh, eerste uur, als je het gemist hebt, interview gehad met Frederik van Alphahanna. Ja. Yeah. Is terug te beluisteren over een week ongeveer. Ongeveer. Ja. uitzending gemist. Maar uh, we hebben nog een hoop te draaien. dus ik, ik ga... Ja. We lopen een beetje achter op we schema. achter. Dus ja. hier... Maar ik moest langzamer praten. Ja, dat, dat dus kost ook tijd, niet hè? Niet te verstaan, Ja, inderdaad. <laughs> Uh, je gaat nu luisteren naar. Uh, uit Noorwegen. Talk, hè, die heeft ook zijn nummers. Ja, nummer 1, 2, 3, 4. Het komt in ieder geval van Dat de. Dit is een nieuwe trend, denk ik of zo. Ja, nou, dit was een oude trend. Een oude trend, ja. Oké, okay, maar is die door... uh, maken het weer opnieuw. Of is ja. het een oud album, Dit, dit is uh, het tweede album. Tweede album, oké. Okay. Derde album. Tweede, volgens mij dit. twee. Maakt niet uit. Uh, ja. Bjurgen, En het eerste nummer. Ja, Het eerste nummer. Oké. Okay. Hoorde je met het nummer En Key? Ze zijn op het moment of we waren op tour, zijn op het moment op tour met Destroyer 666. Ja. En daar ken ik ze eigenlijk al van. van. Ja, ik Want, ja. ook weer een nieuw komen. Dit voor mij. Ja, ik denk, ken ik niet. En hey, luisteren, gaaf, ja. ja. gaan Altijd we leuk. draaien. Nieuwe bands ontdekken zo op deze Absolut. manier. Ja. ja, wat we wel kennen is de volgende band. Ja, we hebben ook op Stone Is gespeeld. Ja, Massacre. goed optreden, leuk optreden. Uh, het nummer waar is van de hun laatste cd. Oh. Ja, ze We hebben niet. Wat gemaakt dan? Uh, uh, wat jaar is die dan uh, van? Die, uh, van nu, geloof toch? Dit jaar. Uh, dit jaar? Vorig jaar. Ja, vorig jaar? Ja, vorig jaar volgens mij. 2024. Dus uh, uh, dat was vorig jaar inderdaad. Ja. Necrolution. Necrolution. Nee. En hebben uh, ze een in the memory of Stuart Gordon, enige die wie het is. Stuart Gordon, volgens mij dan regisseur. Regisseur, ja. Flash. Ja, nee, nee. Uh, nee, nee, nee. nee, uh, From Beyond. Oh ja. Reanimator. Nou, toevallig. Horror. Laatst nog zitten kijken From Beyond. Oh echt? Ja, heel ja. toevallig. Maar die meneer is helaas <laughs> overleden. Ah. Op 72 jaar geleden. Meneer. Dat heb ik niet meer. Want hij terug? Nee, dat was wel me mee. Recentelijk. Nee, nee oh. Niet gisteren, maar... Nee, maar recentelijk. Ook, ook niet geval. twee jaar geleden. Nou, wat... Uh, Oké, hebben we in ieder geval meegekregen, joh. Dus daar hebben ze... Grappig. Nou ja, nou ja grap hij staat 2024 cd, dus in ieder geval vorig jaar. Ja, oké, okay. nice. Maar die hebben ze dus uh, yeah, in memory of. Oh. En dan gaan we luisteren naar nou. Shriek of the Castle. right. right. Ja. ja snel <laughs> ben ik alweer ja, ja. ja ik ben met, even ja, met Je ben druk met be met, met, appen. met met de band aan het appen oh ja, uh, ja niet met Master de... die je nu hoorde met funeral bitch nee maar nou, er ik nog, ja. nog een band die het nummer funeral bitch heeft oh ja Marduk. Oh. laat <laughs> ik dat nou echt een van hun mindere nummers vinden? oh oké okay. ja ik vind het niet zo aan. Nee? wat ik doen ik ken hem niet dus, uh, Ik zit helemaal vol met Marduk tatoeages maar niet met dat nummer nee ja dat is niet. Nee. Ja, dat kan toch? Dat kan zeker. Uh, ja, maar de band ja, ja. waarmee ik appte was Evo Divided. Ego. Ego. ego, ego divided. Heb ik weer een typfout gemaakt? Ja, wat heb je geschreven? Oh, hier dan? staat Ego. Ego, ja. Sorry. Ego Divided. Even ja. terugspoelen. Ja. Ego oh, Divided. Goed. From ja. Italy. Yes. Dat heb ik dan weer wel goed. Ja. ja ze hadden ons uh, gecontact, hè, en, uh... Ja. Met het verzoek of we een, een, een, een nummer van zo'n raad. Ja. Draai als je niks van ons draait. Dan luisteren we ja, nooit sheesh. meer. Nee, ik dacht het. Nou, <laughs> nou, dan dus, <laughs> draaien we. wat. Ja, we verder doen. ken ik niet heel veel van de band. Uh, ja, nee, dat ze hebben Nataleca, een niveau, maar. Ja, nu een nieuwe single uit. Ja. Ze hebben een heel album uit. Een nieuwe single. En er komt nog een nieuwe single uit. Okay. Maar we gaan nu de andere nieuwe single draaien. Ik spreek geen woord Italiaans. Nee, is het ook een Italiaanse uh, tekst dan? Absoluut niet. Oh, nee, nee. Ik nee. oh, oh, so, luisteren. Nee, nee, dat kan ik ook niet. Nou, They, uh, we're talking about you, Ego Divided. If but, you're listening. Yeah, yeah. But we don't talk a word Italian. And you probably don't speak a word Dutch. Nope. So in English. Yes. Here is Totally Blind from Ego Divided. Alcoholic rights hoorde je van nocturnal breed daarover gesproken ik kreeg de vraag wat gooit die jonge man toch in zijn rum nee. of in zijn rum in zijn cola Wauw. rum dit ja. antwoord is al gegeven ik heb, alcohol, ik heb, ik heb bloed in mijn alcohol ja, nee ik ook heb je hebt iets te veel geslapen Paul volgens ja, mij nu al kijk ja, nu al. hele fles een heb. hele fles en een biertje ook nog ja doe het niet nou nee, je nee je gaat er raar van lullen je gaat raar radio maken slechte rum ja, ja jou ja andere ja. ander verhaal <laughs> ander verhaal, ja um, dokter de breed hoorde je met Alcoholic Alcoholic rides en daarvoor hoorde je ego divided uit Italië ja dat nou, kan uh, ook niet verkeerd Total absoluut ja. niet nee, dus uh, anders ja. anders ja, maar uh, goede grunt. ja dat zeker ja steeds ja. me een beetje denk aan uh, Bothrower. we zeiden het net ja, al. Ja. inderdaad ook qua qua Een beetje Dus we ja, hebben geen idee dat we het over lullen nee. maar de manier Gor, als ik het goed uitspreek is de volgende band? Ja. Heb je erover over te vertellen? Absoluut niet. Nee, we hebben niet veel tijd niet. meer. Dus nee. doe met je krap. Ja. Dan gaan we nu starten. Yes. way ik hoorde je Heerlijk. met het nummer blinded het bijleid van het album. Rumtjesem. Rumtjesem. Ja. Ja. ja, ik zie het, graag. Ja. Ja. Ja. Uit ook spreek weer. spreek het maar goed uit. Precies. En muziek. daarvoor hoorde je de uit. ook uit Zweden afkomstig, nasgore met Fulminating Fire. Ja. Over fire gesproken. Ja. Daar ben ik niks mee te maken. maar... Oh. Uh, de concertagenda. Komt nee, nee, aan? Nee, niet nog, niet nee, de concertagenda. Nee, ja, kan ook, maar dan doen we hem nu. Maar ik heb de jingle niet klaar staan. Ik dacht, we doen ah, nog een blokje. We doen nog een blokje. Maar ja, ja. Het is, ja kort, uh, kort blokje, toch? Geloof ik? Kort blokje. Ja. ja, doen we nog een kort blokje. En dan gaan we daarna naar het concertagenda. Dan sluiten we af met het laatste nummer. Ja? Yeah? Er komt nu uh, Malefant Creation. Ja. Yeah. Toch? Het yep. Slaughter of Innocence. Right. Lady Lilith hoorde je van The Black. Klassieker. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik niet? Nee. The Black. Ik ben nog niet zo heel erg... Priest of in Black Metal. All dus uh, ik leer weer een hoop uh, nieuwe uh, bands kennen zo op deze ja. manier. Leuk. Kijk. Ja, ik ben toch meer uh, een death metal gast. Mellowland Creation natuurlijk. Ja, Kijk, klassiekertje ook. Die kennen we. Heerlijk. Uh, die kennen we wel. We ja. hebben ja. hier dan nog één band te gaan. Ja. En we en hebben we nog... Uh, even snel... Nog. Nu wel de concert. Ja, nu gaan uh, we heel snel de concertagenda door. doen. Heel snel. Dan hebben we hebben geen tijd te verliezen. Play it loud Concertagenda. En op 29 augustus vindt er weer een nieuwe editie plaats... van het Underground Black Metal Event Satanic Supremacy 4 in de Willemeen in Arnhem. Verwacht een avond gevuld met black metal rechtstreeks vanuit de hel... tot aan de zwartste universums. Er spelen deze avond weer een ruim aanbod aan bands uit binnen- en buitenland... zoals het Poolse Black Altar... die hun eerste exclusieve en enige tour in Nederland spelen. Vorga uit Duitsland en Blood Countess uit Groot-Brittannië... En razenij natuurlijk uit Nederland. Tickets kosten in de voorverkoop 22,50 euro. En aan de deur 27,50 euro. En diezelfde avond kun je ook nog naar de nieuwe editie van de Shortsfest. Dat uh, een hardrock, metal en punk festival voor zij die weigeren hun wilde haar te verliezen. Shortsfest vindt plaats op de vruchtbare Vosmeerse festivalgrond. Niet weten waar dat is. Waar in het verleden onder meer het roemruchte borstrok het levenslicht zag. Early bird tickets voor het festival kosten 16 euro. Reguliere tickets 17,50 euro. Locatie is dus Wagenhuis Nieuw Vossenmeer. Line-up Rattlesnake, Shake, Heavy Hoempa, Shabby Harry's, Kinda Broke en Tabernacle. Al nooit van gehoord, maar als je er zin in hebt, ga er naartoe. En Z30 augustus ook nog even in je agenda, want dan vieren we vijf jaar Roosendaal Open Air. Madness bij de loods. En dit wordt zonder twijfel de hardste editie tot nu toe hun mainstream. Stage barst pijn uit zijn voegen van het talent. De brute bazen van Rectal Smegma en Changing tijd staan klaar om een belachelijk vet feestje neer te zetten. Gooi de jaren los, blaas je favorieten op alvast op... en maak je klaar voor Motion 2.0. Ook feliciteren ze Hela of Heila... de terechte winnaar van Duck and Metal Battle... want zij vullen als laatste act het hoofdpodium aan. Daarmee is hun line-up compleet. Wat je kunt verwachten, een muur van geluid... van onder andere Mental Cruelty... de Zweedse knallers van Sarcator, of Sarkator... Insurrection, Milhaven... Phil Coffins en Theo Gringo. Een bonkende mix van Black and Deathcore, Trash en keiharde Metal Riffs. Gegarandeerd dansen, zweten en pitje leggen. Tickets 31 euro. Kijk voor het speelschema en meer informatie op www.stichting-stamp.nl uh, Dat was het maar eventjes voor nu, want uh, we hebben geen tijd te verliezen. Ik zet jouw micro weer in aan. Ja, daar uh, ben je weer. Het weer. Ja er is Hoe nog lang? veel meer hoor, maar uh, ja, even geen tijd voor. Even geen tijd. Hoe lang heb ik nog voor het nummer aan uh, ja, Nog een half minuut. Ongeveer. Een half minuut. Dus, uh, ja, uh, we eindigen. Nou, we hebben een hele leuke uitzending gehad. Interview ja. met het was Geweldig. Ja, was, dat leuk. was leuk. Zeker Absoluut. leuk. Leuke gast en uh, ja, goed interview. Absoluut. Dank je wel daarvoor weer. Zonder als je het gemist hebt, maar niet ja. dus terug te beluisteren. Ja, dat sowieso. Uh, we eindigen met Duitsland. Ja. Uh, de bent Groza, oftewel of Storm. Of iets dergelijks. Uh, van de EP Unified in Void uit uh, 2018 is die. Oké. Okay. Staat ook live. Ze hebben een nieuwe live iets uit. Ja. Iets nieuws 2025. Pff, dit is deze niet. Wij zijn wel live, maar de nummer is niet live. Nee. Maar we draaien wel live. Alright. Snap nou, je nog? bedankt voor het luisteren, iedereen. Voor het luisteren. Tot volgende week. Uh, dan ben ik er weer volgende met een interview. Maand. Ja, jij, tot uh, volgende maand. Absoluut. Ik ben er weer met een interview met uh, Mutator uit Alkmaar. Uh, een death trash metal band. En uh, ja, dan ga ik alles uh, vragen over hun aankomende nieuwe album. Helemaal Spannend. Goed. Luisteren dus. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Fijn en tot avond. Fijn avond. Doei.